Michelle Coenen met het NOS-journaal. Een Amerikaanse tv-presentator van NBC zegt dat haar familie bereid is om de mogelijke ontvoerders van haar moeder te betalen. Verschillende media kregen deze week brieven waarin door de mogelijke ontvoerders miljoenen dollars in bitcoin werd geëist. De politie zoekt al zeven dagen naar de vrouw van 84 die elke dag medicijnen moet nemen, maar van de daders ontbreekt nog altijd ieder spoor. De tv-presentator zou eigenlijk deze week verslag moeten doen van de Olympische Winterspelen in Milaan, maar heeft daar vanwege de ontvoering van afgezien. Portugal en het zuiden van Spanje hebben ook dit weekend weer te maken met noodweer. Storm Marta trekt over en dat gaat gepaard met veel regen en harde wind. Vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Portugal, maar de oppositieleider wil dat die worden uitgesteld vanwege het slechte weer. Bij meerdere lawines in het noorden van Italië zijn vier mensen omgekomen. Ook is er een aantal gewonden. In de Italiaanse Alpen werden drie skiers meegesleurd door een lawine. Twee van hen kwamen om. In Trentino waren twee lawines. Na een zoek- en reddingsactie werden vier vermiste wintersporters gevonden. Een van hen overleed later in het ziekenhuis. En bij de andere lawine in Trentino kwam iemand om het leven. En de zanger van Three Doors Down is overleden. De Amerikaanse rockband brak begin deze eeuw door met nummers als Kryptonite en Here Without You. Zanger Brad Arnold schreef Kryptonite op zijn vijftiende tijdens een wiskundeles. Het nummer staat al jaren hoog in de top 2000. De zanger maakte vorig jaar bekend dat hij uitgezaaide kanker had, onder meer in zijn longen. Brad Arnold was 47 jaar. Het weer op de Wadden nog wat regen. In het noorden komt dichte mist voor. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Overdag overwegend droog en bewolkt met in het zuiden zon. Het wordt 7 tot 11 graden. Maandag dan breidt de mist mogelijk verder uit. Vooral in het zuiden is er dan zon. Het wordt dan 3 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 She Do no harm, I promise. problem like home Come on, you can get, get it. it, get it, get it. I've never seen you looking so lovely as you did tonight I've never seen you shine so bright mm -hmm -hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance You're Looking for a little romance Give out half a chance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 Hij kijkt wel uit, kijk wel uit op de straat, door te steken. Nu en niemand die voor de zebra stokt. En lange kassa loopt hij altijd even na. Het zal de eerste keer niet zijn dat het niet klopt. Het vrije wil, loopt hij niet in bed. Het vrije lucht, Voorzien van een roestvrijstalen slot van drie per week, kan hij er niet meer kopen. En hij laat bellen om een taxi als hij aangeschoten raakt. En zij die blut is en uit armoede moet gaan lopen. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit hij komt met Lucifers te spelen. Als hij staat te tanken bij een tankstation, en hij moest geen beschermers om, want weer hij zelf moet spelen. En gaat zondags nooit meer naar het stadion. Uit vrije wil loopt hij niet in uit vrije wil speelt die er zich roerlijk.